5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Arabische Liga legt Syrië zware sancties op. Lichaam Mallebos, inderdaad van Farida. En cruciale stemming in Italië over bezuinigingspakket. Het weer. Vanavond koelt het snel af en is er een grote kans op mist. Morgen wordt het zonnig en ongeveer 9 graden. Dagen daarna blijft het rustig najaarsweer met overdag zon en 8 graden... en in de nachten temperaturen rond het vriespunt. Zware sancties voor Syrië. De Arabische Liga heeft besloten het land te schorsen. Het regime van president Assad beloofde de Liga vorige week... dat het zou stoppen met het doden van betogers... en dat het leger zich zou terugtrekken uit de steden. En dat is niet gebeurd. Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn. Wat houden de sancties in, Sander? Uh, dat... Dat Syrië dus inderdaad geschorst wordt, dat de landen van de Arabische Liga wordt opgeroepen om hun ambassadeur terug te trekken. En, en daar zijn ze niet heel erg duidelijk over, maar dat er politieke en economische sancties worden uh, genomen worden. Het enige lichtpuntje voor Syrië is dat woensdag dat besluit definitief uh, pas gaan nemen. En daardoor lijkt het een soort ultimatum. Syrië heeft dus nog vier dagen de tijd om zich aan dat plan te houden om te stoppen met de doden van burgers. Want anders volgen die sancties. Het, het gebeurt niet vaak dat de Arabische Liga een van de eigen leden eh, zulke ja, zware sancties oplegt. Nee, de Arabische Liga staat bekend als een uh, buitengewoon verdeelde en daardoor vleugellamme organisatie... En Syrië is natuurlijk ook niet het minste land. Hè. Het is een voorname uh, lidstaat van die Arabische liga. Dus ja, dit zegt toch wel heel veel dat ze nu met dit soort zware maatregelen komen. Heeft dat ook te maken met de veranderende machtsverhouding in het Midden-Oosten... sinds het begin van de Arabische lente dit jaar? Heeft het alles mee te maken. Tunesië en uh, Egypte... En uh, Libië die voor hebben gestemd, ja, dat, dat zegt natuurlijk wel wat. En anders was die Arabische Liga uh, te verdeeld geweest om dit besluit te kunnen nemen. Maar de Arabische landen die delen nog iets en dat is een hele grote zorg. Dat is namelijk dat uh, Syrië vervalt in een echte burgeroorlog die over de grenzen heen kan rijken. Waardoor die hele regio in uh, gevechten meegesleept kan worden. En dat is een zorg die ze allemaal delen. En dat is dus nog weer een reden waarom ze vandaag dit krachtige signaal hebben gegeven. Syrië... Stop met het geweld. Uh, Als heeft natuurlijk veel kritiek gekregen van het Westen... nu dus van de Arabische Liga. Maakt deze stap uh, ja, extra indruk daarom ook? Nou, dat is dus de, de grote vraag die iedereen bezighoudt. Uh, dat akkoord wat we hadden gesloten vorige week woensdag... je zei het zelf al, uh, de inkt was nog niet droog... of Syrië schond het akkoord alweer. Dus dat belooft weinig goed. En ook nu hebben, heeft Syrië al gezegd dat uh, dit besluit van de Arabische Liga illegaal nemen. Uh, dat gezegd hebben, ze maken zich natuurlijk wel grote zorgen. Het zijn de Arabische broeders die dit tegen Syrië zeggen. En op de achtergrond speelt er nog iets: uh, de Rusland heeft altijd vierkant achter Syrië gestaan in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Heel belangrijk dus. Ja, en als de Arabische broeders zich van Syrië afkeren... dan heb je kans dat ook Rusland gaat schuiven. En daar zit op termijn, misschien het lichtpuntje, daar zit op termijn... misschien de kans dat Syrië haar beleid toch gaat aanpassen. Ja, want Rusland kan niet Arabischer zijn dan de Arabische landen eromheen. Correspondent Salvanhoorn, dank je wel. Het lichaam dat is gevonden in Spijkenisse is inderdaad van de vermiste Farida Zargar. De 21-jarige Farida verdween ruim een jaar geleden. Haar resten werden gisterochtend ontdekt in het Malle Bos. Ernst Pols van het Openbaar Ministerie, goedemiddag. Hoe lang hebben jullie haar geïdentificeerd? Ik heb ge bekendgemaakt dat het lichaam, van, uh, het lichaam wat we hebben gevonden uh, gisteren is overgebracht naar het Nederlands Forensisch Instituut. Daar is onmiddellijk het onderzoek naar de identiteit uh, van start gegaan en uh, vandaag is daar uitgekomen dat het lichaam dat we hebben aangetroffen inderdaad dat van uh, Farida Sagar is. En uh, u moet zich voorstellen dat uh, we aan die wetenschap zijn gekomen door gebitsonderzoek. Dus we hebben met andere woorden vastgesteld dat uh, het gebit dat in het lichaam is uh, aangetroffen dat dat toebehoort aan uh, Farida Sagar Anders gezegd, uh, we hebben Farida gevonden. Um, hoe bent u er op die plek terechtgekomen? Ja, dat is een, een, een gelukkige samenloop van omstandigheden, zou je kunnen zeggen. We hebben uh, informatie uit verschillende bron gekregen die ons uiteindelijk zover uh, heeft gebracht. Uh, we hebben eerder deze week uh, in een tuin in de Venenstraat in Spijkenissen al een voet gevonden van een lichaam. Uh, later zijn wij ook nog op het spoor gezet van het lichaam uh, zoals we dat nu hebben aangetroffen van Farida in dat Mallebos. En dat is op direct aanwijzing van uh, de 34-jarige verdachte die voor deze zaak vastzit uh, gebeurd. En dat lichaam miste ook een voet? En dat lichaam dat miste ook een voet. Dus dat maakte voor ons ook wel uh, dat de optelstom snel gemaakt was. Maar tegelijkertijd moeten we natuurlijk altijd een slag om de arm houden. Omdat je het pas zeker weet als het echt uh, op een deugelijke manier is vastgesteld. En dat is vandaag door het NFI gebeurd. Wat betekent de fonds nu voor een, uh, Farida voor het onderzoek? Nou, het onderzoek, dat onderzoek gaat natuurlijk in, in, in volle gang verder, zou ik zeggen. Uh, natuurlijk hebben wij tal van vragen. Uh, A, de vraag hoe is Farida nou precies om het leven gekomen? Wanneer is dat precies gebeurd? Wanneer is ze op die bewuste plek begraven? En ook hoe heeft het zo kunnen gebeuren dat uh, uiteindelijk een voet van uh, het lichaam van Farida op een andere plaats terecht is gekomen? Wat... Is daar de, uh, of wat is daar het motief bij geweest? Nou, dat soort vragen uh, die stellen we onszelf natuurlijk. En dat betekent dat we de komende tijd, uh, in nauwe samenwerking met de politie, een nauwgezette reconstructie gaan maken van uh, hoe heeft het allemaal zo kunnen gebeuren. Ernst Pols van het Openbaar Ministerie, dank u wel. Dit is het NOS-journaal. Met Mark Visser. In Italië is de Kamer van Afgevaardigden bijeen om te stemmen over een pakket bezuinigingen. Als de Kamer akkoord gaat, stapt premier Berlusconi in eigen zeggen op. De hervormingen zijn een eis van de EU en moeten het vertrouwen van de financiële markten in Italië herstellen. Gisteren stemde de Senaat al in met het pakket. Waarschijnlijk gaat het ook de Kamer akkoord. Over een uur komt het kabinet van premier Berlusconi bijeen en verwacht wordt dat het de laatste zitting is van zijn regering. Duizenden kinderharten kloppen een tikje sneller vandaag. Sinterklaas is weer in het land. De goedheiligman kwam vanmiddag aan in Dordrecht. En daar stonden de kinderen en de ouders natuurlijk op hem te wachten. De Kuiperhaven in Dordrecht. Uh, dat is de haven waar Sinterklaas dit jaar aankwam. Rondom die Kuiperhaven, helemaal vol met mensen. Er worden er vandaag 50.000 tot 60.000 ...bezoekers verwacht die hier de inkomsten willen meemaken. We zijn om half acht met de trein vertrokken. Volgend jaar zijn we er weer. klaar? Al enig idee wat je allemaal in je schoen stopt dit jaar uh, voor de Sint en voor het paard? Een wortel uh, en uh, suikerklontjes uh, of een appel. Mm. Noem eens iets stout. Waarvan je weet van, dat vindt Sint niet zo leuk. Ik denk voornamelijk niet luisteren naar papa en mama. Wat dan het meest stout is. Ja is echt de vader, maar het kind kan daar anders over denken. Ja, maar dat is waar. Hey, en hoe staat het, meneer, met het budget van Sinterklaas dit jaar? Dat is nog altijd wel aanwezig, hoor. Daar maken we altijd wel ruimte voor. Ondanks alles gaan we daar altijd voor sparen. En op die kleine stoombootjes zitten, jawel... Daar zitten zwarte pieten. Kijk nou toch eens. En ja hoor, in de vechten van de Kuipershaven, de bruggen is daar omhoog. Daar komt de stoomboot aan. Met daarop, Sinterklaas. Nou, de eerste Piet aan land. Ja, ik ben blij dat ik van boord ben, want ik was een beetje misselijk. Wat was er nou allemaal aan de hand? Want jullie zouden het niet aankomen. Nee, we zijn, maar we zijn er wel. Hoe is dat gegaan? Een beetje misselijk. Misselijk. Ja, een beetje. Maar wij zijn vooruitgegaan altijd vooruitgegaan met de klimpieten. Dus wij gaan schoorstenen in nu, om de touwen op te hangen. Daar zijn de klimpieten. kijk En dan op zijn paard door de binnenstad van Dordrecht. Langs de route waar 50 tot 60.000 mensen zijn samengestroomd... om de Sint op Amerika voorbij te zien rijden. Wat hoor ik nu? De, de meiden van Sinterklaas zaten achterstevoren op. Of het omgedraaid kan worden, alstublieft. De Kraut Express, hè? Nee, nee, het is absoluut niet express. Ik kan me niet voorstellen. Ik vind het echt vervelend dat Sinterklaas er zo beroerd uitziet. Enorm bedankt voor deze prachtige ontzag. Een verslag van Jeroen de Jager. Er is verkeersinformatie bij de AWB in Den Haag, René de Passet. Een lange filemark op de A2, Utrecht naar Den Bosch... tussen de afrit Geldermalsen en Zalbommel 6 kilometer. Daar zijn na een ongeluk twee rijstroken dicht. Omrijden is vrij eenvoudig. Vanaf knopend Everdingen gewoon de A27 nemen en dan de A59. Verder nog steeds wat drukte rond de Velseltunnel... waar dit weekend werkzaamheden zijn. Op de A208 is het te merken vanuit Haarlem... want er staat voor de aansluiting met de A22 twee kilometer. Nog één keer de hoofdpunten. Arabische Liga legt Syrië zware sancties op. Het land wordt geschorst als lid. Het lichaam dat gisteren werd gevonden in het Mallebos in Spijkenisse... is inderdaad van de vermiste Farida. En Italië stemt over de bezuinigingsmaatregelen. En als die zijn aangenomen, zal Berlusconi opstappen.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 Goedemiddag, dames en heren. Het is 11 minuten over vijf. We Zijn er nog tot zes uur met het sportforum met uh, onze vaste gast Tom Boot. Chris van Nijnatten is er, chef voetbal van AD Sportwereld. En Jeroen Bijl, voormalig volleyball international, nu manager, topsport, NOC, NSF. Vlak voor 5 hadden we het over Guus Hiddink en uh, zijn mislukte avontuur. Laten we dat maar gewoon vaststellen. Want ja. Ja, winst op Kroatië met vier verschil lijkt, Chris, um, no. niet mogelijk. Nee, hè? lijkt me niet. Nee, nee. <laughs> daar hoeven we niet, geen woorden aan vuil te maken. Nee. Um, maar de kans dat hij uh, dus vandaag of morgen uh, eruit vliegt, zeg jij, zei jij voor vijf uur. Daar hou jij rekening mee? Ja, daar hou, daar hou ik wel rekening mee. Niet, niet omdat ik uh, twijfels heb aan hem, maar, maar gewoon je weet een beetje hoe het in die landen gaat. en. en uh, ze zijn natuurlijk ontzettend vernederd eh, ja. gisteren. Ik bedoel, wij kunnen daar wel analyses op loslaten van ja zo goed zijn ze niet... maar die Turken vinden zichzelf wel heel erg goed. En, en dan heeft die buitenlandse trainer het gedaan, dat weet ik zeker. Uh, alleen of ze daar dan ook uh, effect aan, aan verlenen... dus als ze hem gaan ontslaan of wat dan ook, ja, dat, weet ik, dat weet ik niet. Maar het zou, het, het zou heel goed kunnen. Ja. Dan wordt de naam van Guus Hiddink gelinkt aan Ajax. Ja. Uh, en dan hebben we het weer over Johan Cruijff en over de problemen rondom Johan Cruijff. Um, laat ik bij jou beginnen, Chris van Nijnatten. Kun jij mij nog in het kort uitleggen hoe het zit? Want het wordt heel onoverzichtelijk, hè? Ja, maar lopen dan al die luisteraars niet weg? Als we het heel kort en duidelijk heel doen, kort. denk ik niet... Nou ja, hoe het zit. Uh, het is duidelijk, Johan Cruijff heeft een, uh, een uh, fluwele revolutie ontketend bij Ajax. Nou, die heeft effect gehad. Uh, Directie is opgestapt, bestuur uh, is opgestapt. Een, uh, een, uh, er is een nieuwe raad van commissarissen nu aangetreden. Een maand of drie, vier geleden. Directie, daarvan is een... Er moet ook nog een deel ververst worden, maar die raad van commissarissen die is er. Daar maakt Johan Kruijf deel van uit, samen met vier anderen. En die hebben met elkaar ruzie gekregen. Johan aan de ene kant, de rest aan de andere kant. Over de invulling van de directie... Johan houdt vast aan Tjöla uh, Ling en nog een paar mensen. En de, en de anderen willen daar niet mee akkoord gaan. En daar hebben ze ook hele goede redenen voor, zeggen ze. Nou, dat is in een notendop het probleem waar wij ons nu al uh, een paar weken uh, mee vermaken. En uh, het houdt ons erg van de straat. Aan de andere kant, uh, ik, ik zei het helemaal aan het begin al. Ik was van de week op de toekomst, omdat uh, Cruijff daar een uh, nieuw uh, boek presenteerde... wat over hem is gemaakt. Hartstikke leuk. Het was ook leuk... Uh, uh, daar, en toen kwam je uh, op een podium nou terecht ja, met hem. Ook dat, maar los daarvan. Je zag daar iedereen. Van Sjaak Zwarte, Dennis mm -hmm. Bergkamp en Wim Jonk en, en, en Theo van Duivenboden. Al, alle mensen waren er. Echte Ajaxide ook. En, en als je dat dan bekijkt, dan, dan, heb ik, dan vraag ik me af. En dat heb ik ook hard op uitgesproken. Hoe kan het nou? Je hebt zo'n mooie club, mis al, uh, los het even op joh. Ga even apart zitten en, en, uh, en, en, en kom uit dit probleem. Want je staat voor gek en niet alleen sta je voor gek. Uh, de, de, de, de, de club is momenteel lam. Ik bedoel, als jij uh, op het kantoor werkt bij Ajax... en je wil uh, een pak printpapier bestellen... volgens mij is het allemaal moeilijk om een handtekening te krijgen. En, en zo ettert dat door de hele club door. Op de toekomst is het niet leuk meer, hoor je mensen vertellen. Uh, op het kantoor is het niet leuk meer. Bij het eerste team dan kunnen ze zeggen ze van... nou dat raakt ons niet. Nou, dat, ik vind het heel erg uh, stoer van ze... dat ze zich daar niet achter verschuilen. Maar ik denk dat dat ook daar wel komt. Uh, komt, die irritatie. nou Dat is slecht voor de club. En daar, uh, daarom zou ik willen zeggen, en dat zei ik op de toekomst ook, van uh, ga met elkaar zitten en, en, en, en los het op. En Kruif moet gewoon ja uh, iets van zichzelf inleveren. Dat moet je af en toe een keer doen als je in een collectief uh, van bestuurders zit. Ja. Maar ja, dat doet hij niet. Hoe, uh, hoe kijk jij daarnaar, Jeroen Bijl? Van een afstand. Uh, uh, redelijk eens met de analyse van net. Ik vind het bijna een genante vertoning als je zo'n grote club bent. En uh, je bent al zo lang bezig om een, een, een nieuwe topstructuur neer te zetten. Waarbij er allerlei uh, sentimenten, emoties, vriendschappen, et cetera, spelen. Het is verre. Het is echt verre van professioneel. En dat is toch iets waar wij voor staan vanuit NOC-NSF. Uh, uh, professionele topsport, topsportstructuren. En dan zo'n grote club als Ajax, ook internationaal gezien... Ja, het is echt, ze maken er echt een potje van. Ja, je weet ook niet meer wie je nou moet vertrouwen. Hè? Want er wordt gelogen, dat kan niet anders. Want ja. er staan uh, mensen recht tegenover elkaar. Ja. En er moeten op een gegeven moment, ik denk, beslissingen genomen worden. Ja. Want het, het, het, het kan niet zo doorgaan. Dus dan, zoals ik het lees uit de media, vier mensen tegen één iemand. Uh, nou, dan moet dus ergens een keer een beslissing genomen worden: gaan die nou met z'n vijf door of niet? Volgens mij kan dat niet. Dus er moet een beslissing genomen worden of die vier gaan weg, of die één gaat weg. Maar dit gaat niet werken. Nee. Dit gaat niet werken. En dat moet binnen twee weken toch opgelost kunnen worden? Ja, dat hoorde Chris. ik. Uh, Kea Molenaar <laughs> heeft dat verteld. Yeah. En uh, ik, ik kon het niet nalaten om daar, om daar eens even wat dieper op in te gaan. En toen dacht ik van nou, uh, die, die, die, die periode van twee weken... heeft misschien wel te maken met de periode... waarin Turkije moet proberen zich te kwalificeren voor het EK. En lukt dat niet, en dat kon je drie dagen geleden ook al zeggen... dat het niet zou lukken, want Kroatië is een veel beter land... dan Turkije qua voetbal. Uh, dan komt Guus Hiddink vrij. En Hiddink is door, uh, door een aantal partijen, maar toch zeker ook door Kruif altijd naar voren geschoven als, een, als een iemand die acceptabel is... Om, uh, om, om het boegbeeld uit te hangen op een of andere manier voor uh, Ajax. Is en... dat dan, sorry, is dat dan Zek als technisch directeur... Of ook als algemeen directeur. Want ik, wat, ik, wat ik ook een beetje zoeken in ben, is ze me heel erg, ze noemen alles directie daar. Uh, er worden voetbaliconen naar voren geschoven. Daar kan ik me van alles bij voorstellen als het gaat om dat sporttechnische verhaal. Maar volgens mij is een cruciale positie ook die algemeen directiefunctie. En die zie ik nergens terug. Hoe zie jij dan de rol van, van de heer Dink? Is puur sporttechnisch? Nou, ik, ik, denk, euh, ik denk dat die algemeen directeur zou kunnen zijn. Alleen moet hij dan een aantal aspecten daarvan delegeren bij, bij, uh, bij, bij adjunct-directeur of wat dan ook. Kijk, je, je vindt nooit iemand die én, uh, het charisma heeft om een grote club te dragen. die en heel veel weet van voetbal. die en commercieel heel sterk is. die ook juridisch nog geschoold is. Dat vind je nooit in één iemand. Maar je moet het zien in, in, in het perspectief uh, waarmee we net ook naar, naar uh, Robert Eenhoorn keken. in relatie tot Feyenoord. Kijk, een voetbalclub. Uh, bestaat van zijn publiciteit. Het is net als in de politiek en in de film... en het toneel en, en noem het allemaal maar op. Dat is een publiciteitsbusiness. En dus heb je iemand nodig... die Precies. dat aspect draagt en, en controleert... En, en die dat ook echt in de vingers heeft. Nou, uh, dat, dat zou Guus Hiddink heel erg goed kunnen. Die zou, het, die zou dit Ajax kunnen dragen. Je kunt er alleen een cynische opmerking bij maken van... ja, uh, Hiddink, dat is natuurlijk een PSV... Hè? en, en uh, waarom nemen ze Van Basten niet? Die had het misschien ook al gekund. Maar ja, dat is dan een gepasseerd station, want die wil het zelf niet. Ja. Dus ik zou denken... ja, uh, met, met enige steun... zou, uh, zou Hiddink het, het kunnen, denk ik. Ja, want de deur stond even op een kiertje. Toen was de deur weer dicht. Toen stond hij op een kiertje, toen was hij dicht. Ja. Maar nu is dan toch wel min of meer duidelijk... dat Marco van Basten definitief niet de directeur bij Ajax wordt. En Johan Cruijff...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 Ja, dat is dan de vraag, Tom Boot. We hoorden overigens uh, Martin Vriesema met uh, Johan Kruijf. Um, van Basten neemt het kamp Kruijf dus wel degelijk dingen kwalijk, hè? Ja, maar goed, dat is, weer, dat is het vervelende. Iedereen heeft zijn eigen lezing. Dat ja. heeft Chris al in de krant ook geschreven. Want als je de Telegraaf leest, dan neemt hij juist de raad van commissarissen. De andere vier kwalijk, dus... Eigenlijk heb ik me voorgenomen daar niet meer over na te denken. Nee. Mijn eigen gedachten erover. En dan denk ik over Van Basten. Uh, Cruijff heeft dat proces gefrustreerd over Van Basten. En dan denk ik, is Van Basten dan zo verschrikkelijk goed? Ik bedoel, om daar een punt van te maken. Hij heeft nog nooit iets bewezen. Is met Dennis Heijn op de proppen gekomen om hem aan te vullen. Nou, als je aangevuld wil worden, ben je waarschijnlijk niet zo goed. Dus ik begrijp helemaal het punt van Van Basten niet. En... Dat staat dan in die brief. En een brief die persoonlijk en vertrouwelijk is en die uitgelekt... dan is het voor mij afgelopen uit. En ik vind dat de pers, ik kijk naar Chris, maar voor de hele pers... daar te weinig over gevallen is. Over een persoonlijk en vertrouwelijke brief, dat die naar buiten komt. Nou, ik, ik, ik vind dat je daar als, als media nooit over kan vallen. Want je bestaat toch ook wel voor een deel van het feit dat je... Dat je dat je met onthullingen komt. En dan heb je wel eens uh, mensen nodig... Die jou, die jou eens even mee willen laten kijken. Dat, dat is in de, in de parlementaire uh, journalistiek zo. En dat is in de sport natuurlijk ook. Ik vind het helemaal niet erg dat... Uh, want het was in dit geval de NOS... Uh, op een gegeven moment met, uh, met die brief op de proppen kwam. Uh, wat ik wel gek vind... is dat uh, in, in alle terugblikken daarop... Uh, heel veel mensen ervan uitgaan... dat dat die raad van commissarissen, Minus kruif dat heeft laten lekken. Ja, kom maar dat geloof toch, ik helemaal niet. Komt dat toch, Chris. Maar maar wat, wat geloof nou, jij dan? Omdat, omdat ik denk... Ik geloof eerder dat uh, Kruijf en zijn mensen dit, uh, dit hebben kunnen laten lekken. Laat ik, ik kan het ook niet bewijzen. Maar zij gebruiken dit steeds, en jij doet dat ook een beetje nu... als van, ja, kijk maar, als je zoiets laat lekken, dat is toch slecht? Ja, inderdaad. Maar je, je hebt ook uh, je hebt spionage en je hebt contraspionage. Ja, maar goed, maar jij brengt me niet van mijn uh, gedachte af... dat uh, die raad van commissarissen het gelekt heeft. Maar überhaupt, persoonlijke en vertrouwelijke informatie lekken... jij zegt, wij bestaan ervan... Ik ben dat dol is, op vertrouwelijke ja, informatie. Ja, maar dat is nou het probleem. <laughs> ja, ja, maar dan zijn ik. we precies bij het probleem van Ajax. Hmm. Het gebrek aan vertrouwen, wantrouwen. Ja, precies. En dat moet opgelost worden. En ik ben het met Jeroen volkomen eens. Die raad van commissaris. Hoe die ook in elkaar zit, die moet gewoon uit elkaar. Want het vertrouwen is zo erg geschonden. Dat kan nooit meer goed komen. Maar, maar dat is ook geschonden. Omdat uh, Johan Cruijff... Ik heb dat van de week ook gewoon gezegd terwijl ik naast hem zat... Uh, die kiest ervoor, en dat moet hij zelf weten... maar die kiest ervoor om bijna alleen te communiceren... via één medium, via één krant, via de Telegraaf. Dat, dat maakt jou voor, voor mensen met wie je moet werken... Uh, ja, een beetje gevaarlijk. Want dat, zijn, dat is kennelijk toch een, een, een soort van wapen wat hij heeft. Daar is in allerlei uh, vormen van overleg... wordt er ook nogal eens een keer aan gerefereerd. Dat wordt dan later ontkend. Maar er wordt toch een aantal keer... Nou laat ik zeggen, of hij het nou zelf gezegd heeft of niet... boven al dat overleg hangen ook dreigementen van... ja, als je niet naar me luistert, dan uh, speel ik het via de media. Nou, wat ik me afvraag. Ik zou, maar da daarom heb ik al een paar keer gezegd... Sorry, Ton, ik even... Ja, ja, ik maar maar ik heb jou. al een paar keer gezegd... Uh, uh, Kruif... Staat niet op zichzelf. Die heeft te veel vriendjes om zich heen. Moet hij loslaten? Moet gewoon een grote meneer Is hij ook in mijn ogen. Een, een icoon van onze, van onze sport. Die moet gewoon die, die, die zich niet inlaten met mediaspelletjes... spelletjes. Noem hem op. Die moet gewoon zeggen wat hij vindt. Hoe hij het wil. En als mensen niet naar hem willen luisteren, moet hij ermee stoppen. Klaar. Jij bent wel ingeleid. Een, een cruciale vraag voor mij. Heeft uh, Kruif op het technische vlak uh, het alleenrecht gekregen? De doorslaggevende stem wordt er geschreven, want daar draait het natuurlijk helemaal om. He, als het uh, Ling, uh, Van Basten, zijn allemaal tech over technische mensen heb je dan. Ja. En dan zou, als dat zo is, zou hij dat mogen beslissen. Ja, maar dat, dat heeft hij toch ook al voor een deel gedaan. Er is toch een, een, een verandering doorgevoerd op de, op de toekomst. Je hebt daar, uh, uh, Wim Jonk en Dennis Bergkamp, hebben daar uit naam van Kruif uh, veranderingen door mogen voeren. En dat is allemaal gebaseerd op een plan, overigens geschreven door de schoonzoon van Kruijf nooit gevoetbald een atletiek trainer, jong kind, en, en de derde die vergeet ik even. Uh, eigenlijk niet gebaseerd op, op hele grote kennis van het voetbal. Maar goed, dat even dagen laat ik me aannemen. dat Johan dat allemaal gecontroleerd heeft. Maar hij heeft die, die macht wel gekregen. Maar waar het om gaat is. Nee, hij heeft de macht niet. Nee, Want hij heeft, heeft niet de, de macht. Onvoorwaardelijk. Maar macht, het is een aan de beurs genoteerd bedrijf. Moeten we het niet moeilijker maken dan het is. Het is een aan de beurs genoteerd bedrijf. Daar, als daar één van, van de vijf commissarissen. een, een directeur doorheen wil, drammen. Chola Ling, Ja, dat kan toch niet. Volgens dat mij kan het niet wel. Als je, nee, daar, nee. als je daar uh, de, de, de vrijbrief voor hebt, kan dat wel. En dan is het niet maar doordrammen. Dat... Kijk, als hij die vrijbrief heeft... als, hij dat af, als er dat afgesproken is van tevoren... dan moeten die vier gewoon ja zeggen. En dan zijn ze eenstemmig. Ja. Maar zou jij ja zeggen als je het niet mee eens was? Uh, dat, ik zou van tevoren die afspraken heel duidelijk gemaakt hebben. Ja, maar je, je, je gaat uit van collegiaal bestuur in, in een raad van commissarissen. Waar je je eigen inbreng inbrengt, want daarom ben je ook gekozen en gevraagd om, om erin te gaan zitten. Daar ga jij toch niet uh, wat, uh, volgen wat één iemand wil ja, Als ik een vrijbrief heb gegeven, moet ik het wel volgen natuurlijk. Tom, zou, zou Guus Hiddink een oplossing zijn? Ja, ik denk het wel, want ik, het is nu duidelijk dat alle partijen daarmee weglopen. Hoewel, dan moet ik weer een vraag tegen, want het was met verbaste ook natuurlijk... Ja, nou, en, ik, en ik vraag me af of alle partijen met Hidding weglopen. Ja. Ik, uh, kijk, je hebt daar de voorzitter van de raad van commissarissen, ten haven. Die heb ik nog niet heel hard horen ho roepen over, over Hiddink. Nee, dus hij heeft hem niet uh, uh, afgewezen. Uh, af nee, maar het omgekeerde ook niet. Ja. Maar, maar zou het zou fijn zijn als jij gelijk krijgt en het binnen twee weken opgelost is. Ja, tuurlijk. Ik, Want... ik, ik hoop het voor die club. Ik had gisteren contact met Henny Henrichs. Die uh, zit in de ledenraad, maar die zit ook in die, commissie, in die zogenaamde verzoeningscommissie. En toen heb ik, ik heb het ook eerlijk gezegd: zeg maar, het, het, het hele Nederlandse voetbal hoopt dat het uiteindelijk goed gaat met Ajax. Hoor mij het roepen van, vanuit een krant die in Rotterdam uh, gemaakt wordt. Maar ik ja. denk dat iedereen dat vindt. Mm -hmm. Dit is echt belachelijk. Dat is, uh, nou, ze ja, dan komen we terug bij wat Jeroen ja. zei: het is uh, een chante ja. vertoning. Hè? Oh. Ja. ja, maar ook, ook hoe je er uh, als professionele sport op staat. Ja. de buitenwereld ook. En, de en, en in het buitenland denk ik ook. Nou, ja. Ik denk dat ook grote andere Europese clubs, die, die hebben dit echt wel door. En die denken echt, van, als dit doorgaat, hebben wij de aankomende jaren zeker geen last van Ajax. Ja. Nu liggen er een heleboel, er zijn een heleboel jonge spelers van wie het contract afloopt. Wie gaat dat verlengen? Ja. Ja. Nou, heb je wel even een probleem te pakken? Ja. Nee, maar goed, niemand dat, die het initiatief neemt. Dat het bestuurlijk een puinhoop is, dat weet al jaren natuurlijk. Maar en dat is nog steeds zo. En het ergste is, dat komt druppelt op een gegeven moment door naar het veld. Net zo goed als het bij Twente goed is en je de prestatie ziet... bij AZ goed en je de prestatie ziet, is het andersom ook zo. Dus uh, als oh, ze dit niet op kunnen lossen, gaat die hele club ten gronde. Ja. Wat, wat, wat, wat kan dit voor gevolgen hebben voor de jeugdopleiding van Ajax? Die stond heel, heel goed aangeschreven, ook internationaal. Ik, volgens mij zijn er nu al signalen... dat, dat uh, jonge kinderen voor andere clubs kiezen dan Ajax. En zeker als dit soort dingen doorgaan, dan wordt dat volgens mij alleen maar meer. Dus het schaadt ongelooflijk ook zo'n club... Ja. Daar ben ik echt van overtuigd. We sluiten even het boek uh, Ajax en we gaan naar, uh, naar turnen. De Gymnastiekbond houdt niet een open kwalificatie voor het uh, Olympische kwalificatietoernooi begin volgend jaar in Londen. Omdat de tijd te kort is, wil de KNGU op basis van een voordracht door een selectiecommissie de keuze maken welke twee turners op het toernooi in Londen een gooi naar Olympische deelname zullen doen. Dat gaat dan om één ticket. We praten erover met uh, Edwin Cornelissen, die net terug is uit Stuttgart, waar een... Uh, internationale wedstrijd was. Edwin, goedemiddag. Goedemiddag, Dionne. Uh, we kunnen duidelijk zijn, hè? dat kan maar om twee mensen gaan, toch? Jeffrey Wammes en Epke Zonderland. Ja, daar is het hele systeem op, uh, op toegespitst. En dan met name op Epke Zonderland. Want je merkt dan alles dat uh, ja, alles tot gericht is om hem op de spelen te krijgen. Ja, en is dat dan iets waar Jeffrey Wammes zich in moet schikken? Ja, ik denk het wel. Kijk, als je kijkt naar uh, zijn staat van dienst... is het toch wat minder dan die van uh, Epke Zonderland. Leg de erenlijsten naast elkaar. En je weet dat Epke Zonderland medailles heeft gepakt op de WK's. Hij is regerend Europese kampioen. En uh, ja, dat is een staat van dienst waar Jeffrey Wammes natuurlijk uh, u tegen kan zeggen. Ja. Uh, Jeffrey Wammes lijkt nu dus een strijd te moeten uitvechten met uh, Zonderland. Uh, toch zet Wammes vraagtekens bij de procedure. Ik denk, Je moet naar plekken kijken, maar je moet in turn ook zeker weten naar cijfers kijken. Want dat, ligt, uh, dat kan heel dicht bij elkaar liggen, zoals vaak op sprong. Of dat kan heel ver uit elkaar liggen. En uh, ja, zoals iedereen natuurlijk zag, was, was op, uh, op Brug en Rek waren de cijfers uh, ja, enorm hoog. En zag je gewoon dat daar enorme stappen op worden gemaakt. Zo'n toestel als sprong, daar kan je, gewoon, uh, zou je eigenlijk veel sneller ertussen kunnen, kunnen werken. Dus die uitleg die wil je nog krijgen. Aan de andere kant, ja, die regels die liggen hier nu. Dus daar heb je toch mee te doen. Uh, nou ja, ik, ik weet er natuurlijk helemaal niks van. Dus ik denk dat ik wel echt uh, bij een sportadvocaat, uh, nou, dat heb ik trouwens al gedaan... gewoon wel moet neerleggen van, uh, van dit zijn de regels. Uh, klopt dit, kan dit, mag dit. Maar als hij zegt van dit staat vast, dan uh, zal ik me daar ook gewoon bij neerleggen. Is dit een, een achterdochtige sporter, uh, Edwin? Nou, ik denk dat het vooral een sporter is die voor zijn eigen belangen opkomt. En dat is misschien ook wel logisch natuurlijk, hè, in het geval van uh, Jeffrey Wannes. Maar ik denk als je het gewoon vanaf de bovenkant bekijkt en uh, je trekt het allemaal wat breder... Dat ...iedereen kunnen beamen dat Epke Zonderland degene is die uh, het mannenturner de afgelopen jaren op de kaart heeft gezet. En we zien eigenlijk bij Jeffrey Wannes dat hij uh, de afgelopen jaren met name toch wel wat stagneert... Dus uh, de keuze voor Zonderland zou uh, absoluut uitlegbaar zijn. Het zou eigenlijk uh, ja, absurd zijn als Epke Zonderland niet de kans kreeg om naar de Spelen te gaan. Um, maar ja goed, uh, ja, Jeffrey Wannes die, uh, die verdedigt natuurlijk zijn eigen zaak. Ja. Je komt nu met een argument dat je eigenlijk scores op verschillende toestellen niet echt kunt vergelijken. En wat wij eigenlijk die advocaat wil laten uitzoeken is of het legitiem is... om uh, de toernooien van de afgelopen jaren onder de loep te nemen... om te kijken of, uh, ja, of dat uh, terecht vergelijkingsmateriaal is, zeg maar... Uh, hij beweert dat je moet kijken naar het meest recente toernooi. Nou ja, daar heeft Epke Zonderland ook geen medaille bereikt of ook geen medaille mm -hmm. gehaald. En um, ja, hij geeft ook aan uh, dat hij in feite ziet dat er meer mogelijkheden zijn op, op, om op sprong zijn toestel een medaille te halen... dan voor Epke Zonderland op rekstok. Maar ik denk dat de feiten toch een beetje tegen hem spreken. Hoe, hoe is er verder in de turnwereld gereageerd op, uh, op dit nieuws? Nou ja, de reacties zijn natuurlijk een beetje wisselend. Je hebt verschillende partijen. Wat opviel bijvoorbeeld was dat de bondstrainer Bram van Bokhoven vond... dat het niet helemaal juist was gegaan in zijn ogen. Hij vond dat alle turners een kans hadden moeten krijgen... om nog een gooi te doen naar dat Olympische ticket. En dat het doorgeselecteerd zou moeten worden tot, uh, tot de komende zomer in feite. Ja... Daar kan je natuurlijk uh, uh, je vraagtekens bij plaatsen of dat nou de manier is. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat de helderheid geschept wordt naar uh, de turners. Een beetje absurd natuurlijk om uh, turners die uh, eigenlijk op voorhand al geen kans hebben op een Olympisch ticket... toch maar de hoop te laten houden tot van de zomer. En uh, ja, dan ook degene om wie het echt gaat... Epke Zonderland en Jeffrey Wannes... Uh, in onzekerheid te laten tot die tijd. Dus je moet gewoon snel helderheid geven. En dat heeft uh, de KNGU op dit moment wel gedaan. Um, wat wel weer opmerkelijk is... en wat ook wel bekritiseerd is... is dat het zo lang geduurd heeft... voordat de procedure bekend is geworden. Er zijn ook stemmen die zeggen... ja, waarom heeft de KNGU dat eigenlijk al niet voor het WK... Hè? wat uh, ja. het moment was voor de nominaties... Uh, Bekend gemaakt, dan is iedereen waar hij aan toe was. Uh, dat is niet gebeurd. Het leek zelfs een beetje alsof ze verrast waren door de situatie. Um, dus ja, dat, dat zijn wel kritische kanttekeningen. Um, en aan de andere kant zijn er ook uh, genoeg, zoals bijvoorbeeld Bart Durlo, die uh, de meerkamper, die uh, ja, eigenlijk weet dat de spelen voor hem dus geen haalbare kaart meer zijn. Die heel realistisch zijn. Hè? Bart Durlo die zegt van uh, ja, kijk, uh, uh, die andere twee zijn gewoon beter dan ik op het moment. Londen komt voor mij te vroeg, dus ik heb me daar weer neer te leggen. Ja. Uh, wat vinden we van deze, van deze werkwijze van, uh, van de Turnbond? Jeroen Bijl. Ja, um, kijk, it, it, it, um, er zit één ding in wat, wat niet, nog niet genoemd is. Is dat uh, er ook gekeken is van welke sporters hebben op dit moment voldaan aan de eisen van NOC-NSF. En dat schakelt ook alweer veel uit. Dan hou je er eigenlijk maar drie over, dat is van Gelder. Zonder land en wammes. Mm -hmm. um, en, dat is, en dat is wel eentje die je wel mee kan nemen. Wij stellen een ondergrens. van Waar moet je minimaal aan voldoen? Wil je uh, meegaan bij de... bij ja, de NAC -NZ. NAC -NZ. Ja. en vervolgens komt er een intern selectiereglement. En daar hebben we het nu over. Dus de KGU is autonoom in het bepalen van... wie gaan we dan uiteindelijk meenemen. Nou, dan hebben ze een vrij strak een duidelijke, uh, duidelijke lijn neergezet. Waarbij wij uh, van afstand meekijken. Dat is ook de afspraak die we maken met de bonden. Om uh, te kijken, van, nou, is het, uh, in ieder geval uh, zit er wat objectiviteit in. En uh, dat soort zaken. Nou, dat hebben wij gedaan van de week. Dat geldt voor elke sport? Ja, waar interne selectiereglementen spelen. Ja. Er zijn natuurlijk ook heel veel sporten waar dat niet speelt. Mm -hmm. uh, judo's, schaatsen zijn sporten. Daar speelt dat dan. Dan heb je meerdere sporters die mm -hmm. kans hebben op dat Olympische ticket. En Dan moet er een intern selectiereglement zijn. Nou, dat hebben we wel gedaan. En er zitten een aantal objectieve dingen in en ook een aantal subjectieve. En dat is met name dat laatste van die, uh, die commissie die uiteindelijk de doorslaggevende uh, beslissing neemt. Ja, ja dat kan. Uh, dat is, een, dat is een, uh, een beleid wat je meer ziet bij bonden. Dus wij hebben daar uh, van de week naar gekeken en gezegd van als jullie dat zo willen gaan doen, dan, uh, dan kan je dat doen. Eén punt wel, uh, wat ik ook wel hoorde, is van dat, dat had ook... Wel eerder gekund. Nou, wat ik zeg, waarom ja. heeft het dan ja. zo lang geduurd? Daar heb ik ook, ook uh, uh, uh, met de mensen van de KGU van de week ook over gehad. En die zeggen dat zelf ook. Dus we kunnen er heel ingewikkeld over doen, maar dat had ook wel gekund. Wat, wat hebben ze gezegd? Ze zijn stom geweest of niet? Um, ja, nou niet, niet zo letterlijk natuurlijk. Maar ja. ze hebben wel gezegd, dat is Want het wel is wel een is fout. Zou wel eens leuk zijn, uh, Ja, maar tot, ja ze, ze hebben wel gezegd, het is gewoon een fout geweest. Ze hebben ze ja. ook niet omheen gedraaid. En er zijn misschien ook nog wel wat argumenten. Waarom eh, het bij de KNRU op het gebied van topsoort ook best lastig is geweest de afgelopen half jaar. Maar dat zijn meer wat privézaken die, uh, die daar spelen. Ik denk wat Edwin net heeft gezegd, die helderheid. Dat dat mij het meest aanspreekt. En waarom zeggen ze niet gewoon, we, we sturen het alle tijden elke zonder ja. hand als hij zich plaatst. Ja. He, dan is het duidelijk. En... Dus je had het nog helderder willen hebben. Ja. ja. Nou, ja, nou maar... ik, ik, ik, ja. Ik ben daar persoonlijk wel voor, hoor. Als ik uh, mag onderbreken. Ik, ik zou zeggen. Maar dat is een beetje het probleem, natuurlijk, bij een bond als de KNGU. Dat je niet echt een uh, bondscoach hebt die boven alle partijen staat. Hè. Dit gaat allemaal met commissies en in overleg en zo. En uh, ja, ik zou in dit geval uh, pleiten voor. Uh, heb nou een bondscoach die echt uh, geen belangen heeft bij clubs en zo. Maar die overal boven staat. En die gewoon zegt: van ja, ik maak. Een keuze, dat kan je subjectief noemen, maar ik ben uh, de man met verstand van zaken. Ik uh, kijk naar de, de track record de afgelopen jaren en ik zie dat Epke Zonderland eigenlijk de enige is die wat op de spelen heeft te zoeken als je het hebt over medaillekansen. Dus we gaan het hele traject uh, op hem uh, afstemmen met Jeffrey Wannes als een soort van achtervang voor het geval Epke Zonderland op dat test-event niet aan de normen zou voldoen of geblesseerd zou raken. Ja, is dat een idee? Was een idee geweest, <laughs> Jeroen? Wat, wat, wat, welk idee bedoel je? Ja, dat je dat er... Een headcoach? Ja. Ja, de, de, de, de, ik, ik denk dat wij dat best zouden uh, uh, toejuichen. Maar um, gezien de, de historie, de cultuur uh, van de bond, is het ook best een lastige. En het is wel geprobeerd, ook in het damessteurne. En daar, zit ook, daar, daar, daar zitten zoveel stromingen, uh, clubs, uh, gevoeligheden... dat het heel moeilijk is om daar een, een coach boven de partijen te zetten. En dat is echt geprobeerd. En zelfs er, zijn, kant, uh, er, zijn, er en... zijn coaches benaderd, weet ik ook, die echt gezegd hebben... dat ga ik niet doen. Dat, dat ik niet, want ik heb eigen belangen. Mm -hmm. Goede turncoaches in Nederland, hè, want we hebben goede turncoaches. Aan de andere kant kan je zeggen natuurlijk... Uh, bij de mannen hebben ze die Japaner, Hamada... Uh, die in feite geen belang heeft bij uh, bepaalde clubs. Die, die komt van buiten. Dus een betere hoofdcoach kan je eigenlijk niet hebben. Maar je weet ook de ik gevoeligheden... ging niet zo heel goed, hè? Nee, weet ook de, gevoeligheden hoe... ja, de... de gevoeligheden hoe andere coaches daartegen aankijken. Ja. Er blijft altijd een eigen belang van een coach die zijn eigen pupil op een andere plek wil hebben. Ja, maar goed, de, kijk, dat is bij Ajax precies hetzelfde. Men kijkt naar belangen. En des te meer ja. groepen er zijn, des te meer belangen er zijn. Nou, dan moet er één zijn. Uh, Edwin noemde net de hoofdcoach. Ik stel voor, als hij er niet is, de voorzitter van de KNGU. Zo gaat het gebeuren, afgelopen. Dat, maar dat doen en als u, het je de... bevalt, ontsla je me maar. Maar in eigenlijk is dat wat nu gebeurt, toch? Ja, in principe Heb heeft de rol de topsportmanager. Die heeft in principe die rol. Maar daar zeg ik ook direct bij, dat is niet iemand die heel erg specifiek uit dat turnen komt. En ik ben dat, dat ben ik wel eens, dat zou iemand moeten zijn die ook, naast, naast de organisatorische capaciteiten... en die zijn er zeker bij diegene die er nu zit, maar ook inhoud van turnen, dat zou het meest, meest mooi zijn. Ja, en dat lijkt mij eigenlijk het probleem op het moment voor zo'n topsportcoördinator als Ad Roskam. Ja, je moet je laten voeden door informatie, ja. maar wel door Klopt. mensen die allemaal hun eigen belangen natuurlijk meedragen. Ja. Het feit dat de bolstrainer zegt dat hij het niet eens is met, uh, ja, met de procedure, omdat hij vindt dat alle turners hadden moeten meedoen... Ja, ik vind het uh, punt A niet getuigen van een echte topsportmentaliteit. Want topsport is hartje en dat is keuzes maken. Maar punt B, ja, dat is dus ook een soort van subjectieve informatie waar je als topsportmanager ook wel mee ja. moet uitdestilleren zeg maar, wat je eraan hebt. Klopt. Ja, dat nou. is het lastig. En Edwin, in het geheel, want je zegt uh, verschillende stromingen, speelt ook natuurlijk Den Bosch als centrum en Heerenveen als centrum ja. een grote rol. Nee, dat, dat klopt. En dat, dat is een beetje het probleem natuurlijk met uh, turners zoals het op dit moment georganiseerd is. Daar komt er nog eens bij dat er nu uit Den Bosch weer twee turners zijn weggegaan. Die gaan dan in Zwijndrecht trainen onder een andere trainer. Dus het, het dreigt alweer een beetje te verbrokken in dat opzicht. Um, dus dat maakt het er allemaal niet makkelijker op. En ja, je merkt in alles dat er toch wel een soort van uh, ja, tegenstrijdigheid tussen die twee centra zit. Hè. Het, het zijn twee verschillende uh, culturen eigenlijk. En uh, er is eerder een rivaliteit dan dat er een soort van eenheid is. Uh, Edwin, maar kunnen we, kunnen we nu eigenlijk de conclusie gewoon trekken dat Epke Zonderland voor ons naar de Olympische Spelen gaat, tenzij, het, nou ja, ja blessure nou ja, of... Het, het, het reglement is, er, is erop geschreven, hè, uh, omdat er wordt gezegd uh, dat uh, als er een keuze moet worden gemaakt tussen Wannes en Zonderland, degene met de beste medaillekansen naar de Spelen mag. Nou ja, wat ik al zei, als je ja. de staten van staat elkaar legt, dat, dan kom je automatisch bij Zonderland uit. Dus uh, in dat opzicht is het in zijn, uh, op zijn lijf geschreven. Maar hij moet nog wel voldoen aan uh, die norm. Dat is, uh, ik meen, bij de beste 28 eindigen op dat test op de ja, meerkamp. Ja, nou ja, en, uh, nou ja daar moet hij nog wel aan voldoen. Nou, hij heeft natuurlijk vier jaar lang geen meerkamp geturd. Aan de andere kant, ik ben uh, twee weken geleden bij hem geweest... en uh, hij maakt enorme vorderingen, dus hij heeft er zelf alle vertrouwen in. Uh, en wat ik zelf wel mooi vond eigenlijk van dat bezoek was... dat Edke daar ook zei van, ja, weet je... Uh, wat ook de regels en de procedures worden, want die waren toen nog niet bekend... Ik moet gewoon zorgen dat ik boven Jeffrey Wannes eindig. Dan ga ik sowieso, dan is er geen discussie. Je denkt, nou, als je er op zo'n manier in staat, dan heb je wel een uh, topsportmentaliteit wat mij betreft. Ja, En bij de beste 28, ook al heeft hij dat een tijd niet gedaan. Dat, dat, is, nou ja, dat moet toch lukken? Ja, dat moet zeker lukken. Want de toplanden zijn er al niet bij. Hè? De, de acht landen die zich al geplaatst hebben voor de Spelen. En dan is het ook nog eens een geschoonde lijst. Dus dat, dat moet in principe zeker gaan lukken. Maar je kan dus, als je puur naar de ranglijsten kijkt, de situatie krijgen... dat uh, als je de meerkampscores van uh, Wannes en Zonderland naast elkaar legt... dat uh, Wannes bijvoorbeeld tiende wordt en uh, Zonderland wordt 27 e uh, En dat Zonderland dan naar de Spelen gaat. En ja, dan zal het kamp Wannes zich wel weer roeren. Maar aan de andere kant, ja, het gaat toch om om medailles? Juist. Nou, dankjewel Edwin Cornelissen. Um, Jeroen Bijl, hoe zit het eigenlijk met onze... Als we toch over de Olympische Spelen hebben... onze Olympische aspiraties. Uh, naar Londen toe. Ja. Uh, ja, ik denk dat we redelijk op koers zijn. Uh, als je kijkt naar de, de, de sport en de programma's... waarin wij traditioneel uh, de medailles halen... Dan, uh, dan zijn de meeste programma's, die, die doen het heel goed. Ik ben heel benieuwd dadelijk uh, wat er in Peurs uh, gaat gebeuren bij de WK uh, Zeilen. Dat is ook weer eentje die nog, die nog moet komen. Uh, maar de andere programma's, denk ik dat dat heel aardig gaat uh, op dit moment... Wat een tegenvallen van de week met een, de, de verkoop van een paard. Ja. Uh, dat zijn toch dingen. Wij zeggen wel eens van er zijn toch een, een aantal procenten, uh, 15 procent, waar je niet zoveel invloed op hebt vanuit een, een topsportorganisatie. Nou, dit is er zo één. Hey, uh, dat is niet het eerste uh, paard, uh, Jeroen... Simon. Ja, Simon, uh, het paard Jeroen, van Jeroen, Jeroen Dubbeldam. Jeroen de springruiter. Ja. Uh, Olympisch kampioen hè? In, ja, ja. Uh, in 2000. Uh, 2004 ja. was hij er niet bij, 2008 Ach, niet. Ook niet. Maar nu zou hij dan met Simon... Uh, nou ja, het, is ja. een, het is een nummer één combinatie. Hè? Eerste op de wereldranking. Uh, Hoe ja. kan dat, dat dat paard verkocht wordt? Hoe kan dat? Dat zijn de, de, de, de wetten van de paardensport. En ook echt de paardensport. Waar wij zo weinig invloed op hebben. Er zit daar een, heel, een hele gemeenschap achter van eigenaren, handelaren. Ja, dat is een hele ja, vreemde eend in de bijt van de totale sport. Dat zie je natuurlijk bijna niet. Dat gebeurt binnen de paardensport. Ja, Totals is natuurlijk als, als, als voorbeeld... Ja, maar dat paard. kan niet vastgelegd worden. Dat iemand ja, het Olympische gaat, spelen... Het gaat niet om een paar tonnen. Het gaat echt... Dat zijn ja, eigenaren en handelaren. En dan hebben we het echt over miljoenen. Ik bedoel... Dat proberen ze overigens wel vanuit vanuit de Epische Bond. Hè. Die hebben een, een, een fonds daar ook voor, etcetera. maar dit zijn natuurlijk wel de, de, de pareltjes in de mega bedragen en paarden. Nou, hoe, hoe, hoe luisteren jullie daar dan bij NOC en NSF naar? Want als je dat bericht hoort, dan zie je eigenlijk bijna nou ja, een zekere medaille. Is misschien nou, het, overdreven. Dan maar... hadden we bij Totalus wel. Dan hadden we echt iets van: dat is gewoon een medaille minder. Ja, Ofwel. ja. ja. En, dan, uh, en dan kan je niks? Nee. Nee. Maar ik ben een leek. Voor, voor welk land gaat dit paard nou uh, naar de Olympische Spelen dan? Dat weet ik eigenlijk niet eens. Dat paard Simon bedoel je? Ja? Dat weet ik niet. Toten gaat voor nou, Duitsland. Zouden... Maar wat zijn de spelregels dan? Uh, ik dacht, Canada. Uh, hij daar? Ja, want je kunt ja. ook uh, wegkapen dan natuurlijk. Hè? Ja. Zo, zo wordt dat ook maar, wel maar, gedaan. Wie, wie, wie bepaalt dat dan? Is dat De eigenaar die zegt van die ruiter mag erop en die ruiter heeft het paspoort uit ja. de, uh, Afghanistan. Dan is Ja. Afg okay. Ja. En ik zit daar natuurlijk niet helemaal diep in de reglementen... maar het gaat heel makkelijk. Ja. Het, is, het is relatief heel makkelijk. Maar voor welk land ga je? Want als de eigenaar een Duitser is... en de bereider een Hollander, zou ik maar zeggen... voor welk land ga je dan? Nederland. Volgens mij Nederland. Nederland. Ja. Ja. Dus ja. De ruik, ja, Maar het, het, het, ik zit niet zo in details daar. Ja. Dat weet ik, dat Hij krijgt wel, wel een uh, ander paard ter beschikking. Hè. Dat uh, ja. Utasha, dat Amerigo. is dan weer het oh. uh, paard van, uh, van Erik van der Vleuten. Dat klinkt voor mij dan ook weer vreemd. Dat dat dan ergens weggehaald wordt en dat dat uh, ja. uh, aangeboden wordt aan uh, Jeroen Dubbeldam. Daar zullen ze ontzettend over gekeken, naar gekeken hebben. Van past dat wel niet? Uh, is dat een combinatie die mogelijk is? Uh, ja, klinkt voor mij ook vreemd als, als, als leek in de paardensport uiteraard. Ja, ja. Dat, dat zou je toch volgens mij wel een, een poosje moeten proberen. Wil, wil je kunnen beoordelen of dat de goede combinatie is. Maar dat, dat, daar, daar zullen ze altijd naar gekeken hebben. Daar kan ik ook geen oorlog uh, over krijgen. Maar Tom, toch... wij moeten ons erbij neerleggen dat de handel dus voor de topsport gaat. Ja, maar dat is toch gek als je het vergelijkt met het vorige onderwerp. Ik weet van allebei niets niet tot niet veel. Maar dan hoor je bij in het turnen in Nederland, nou daar, daar wordt een... een... Een, een, een soort van selectie op toegepast. Nou, dat is wel zo ontzettend afgewogen. En daar ga je dan over discussiëren. Maar dat is allemaal heel gewetensvol gebeurt dat. En dat houdt, ons, hè, dat houdt die mensen ik weet niet hoe lang bezig. En dan heb je de paardensport. Die gaan onder dezelfde vlag naar dezelfde spelen toe. En dan heb je van dit soort gevoezel. Dat is toch... Dat, dat wrinkt toch? Ja, dat wrinkt. En dat is, onze, dat is ook een beetje de last van ons werk. We wij, ja. wij, wij, wij gaan over uh, 52 uh, topsportbonden maar Olympisch dan 28. En elke sport is anders georganiseerd. Uh, de belangen zijn overal anders. Uh, er wordt, bij de ene sport wordt heel veel verdiend. en Bij de andere sport wordt niks verdiend. Uh, ja. Dat is zo lastig. Ja. Dat, is wel, uh, dat klopt. Dat is heel divers. Uh, Ton, zie jij dat zo? Dat de handel voor de topsport gaat? Of vind je dat helemaal niet erg? Is dat nou eenmaal gewoon ja, zo? Nou, ja, zo is het helemaal. Ja, zo denk punt. ik erover. En ik zou er nooit een punt verder van maken. Is het, uh, als we het hebben over de Olympische medailles... Uh, ik, ik las in, in het Parool... Uh over uh, 2028, hè? hoe dat ervoor staat... Olympische Spelen naar Nederland halen. En dan zei Johan Bakkie, de directeur van de Hockeybond... Uh, als je in Londen niet in de, in de top 10 van het uh, medailleklassement uh, staat... dan moet je eigenlijk helemaal afzien van die kandidatuur. Dan moet je dat helemaal niet in huis willen halen... als je zelf niet mee kan. Is dat iets waar, jullie, uh, waar je mee bezig nou, bent? Ik zeg hem niet zo hard. Ik, ik, ik vind wel dat ik, ik, Wat wij wel zeggen, is wil je die kandidatuur serieus nemen... dan moet je ook je topsport serieus nemen. Dus dan moet je inderdaad wel presteren. Ja. Kijk, als je niet, niet uh, op een bepaald niveau presteert als topsportgemeenschap... Mm -hmm. dan moet je helemaal niet een Olympische Spelen willen organiseren. Of je dat direct heel hard zo Londen, top 10, niet, dan doen we het niet. Daar ben ik het niet mee eens. Dan mag je wel iets verder kijken. En uh, um, kijken wat ook je potentie is op het gebied van topsport. Maar, en, en dat, is, dat is natuurlijk het, het leuke van het Olympisch Plan... Dat betekent ook wel wat uh, om, om die sport sterker te maken tot 2016. En dan heb ik ook over sportontwikkeling, hè, de breedte sport. Maar ook voor topsport als je dat met elkaar wil. En dat zijn ook ideeën die in zo'n Olympisch plan liggen. Maar we gaan met medailles niet goed. Hè? We zitten weer in die neerwaartse spiraal. Ja, nou, ik, twee keer deze als zuidelijk. Je, als je terugkijkt van de Spelen. Ja. De laatste Spelen zit er een, een, een spiraal naar beneden in. Als je nu kijkt naar de Olympische onderdelen en die ga je kijken van wat presteren ze allemaal op de WK's... van dit jaar, vorig jaar, et cetera. Dan is dat stabieler mm -hmm. en zelfs een, een, een, een kleine groei. Wat, wat, wat ik een hele belangrijke vind, wat, wat heel erg onderschat wordt... is dat de rest van de wereld ongelooflijk hard bezig is op dit moment. En er wordt geïnvesteerd fors in, uh, in sport. Het is echt een soort niche om je als land te promoten. Um, uh, er zijn landen die, maken, die krijgen meer geld, maken veel duidelijkere keuzes... En Nieuw-Zeeland zit nu bij de eerste 15. Die doen nog maar zeven sporten, maar die doen ze wel volledig. Ja. Nou, dat zijn allemaal ontwikkelingen. Er komen steeds meer landen die gaan dringen om die top-tien-positie. Ja. En je ziet het ook wat, wat, wat verbreden. Nou, dat, dat vind ik ook wel een zorgelijke ontwikkeling. Of in ieder geval, wij moeten daar wel in mee. Uh, we, we onderbreken even de sport voor een uh, nieuw slits met Mark Visser. In Italië is de Kamer van Afgevaardigden akkoord gegaan met een pakket bezuinigingen van 60 miljard euro. Gisteren stemde ook de Senaat al met de hervormingen in. Verwacht wordt dat premier Berlusconi nu snel opstapt. Hij heeft zelf aangekondigd dat hij zijn ontslag indient bij president Napolitano zodra het bezuinigingspakket is goedgekeurd. En straks komt het kabinet van Berlusconi nog bijeen, vermoedelijk voor zijn laatste zitting. Zo meteen meer in het 6 uur journaal op deze zender. Dankjewel, Mark Visser. De Nederlandse volleybalsters zijn groepswinnaar geworden... bij het pre-Olympisch kwalificatietoernooi in het Kroatische Porec. Gisteren werd er simpel gewonnen met 3-0 van Griekenland. Donderdag was Israël ook al met die cijfers verslagen. En Oranje moet het pre-OKT winnen... om nog een kleine kans te maken op de Olympische Spelen. Vanavond speelt Nederland de halve finale tegen Frankrijk. En dat doet het zonder Manon Vlier. De aanvoerster heeft veel last van haar knie... en is terug naar Nederland. Interim-bondscoach Bert Goedkoop daarover. We hebben flink wat overleg gehad de laatste paar dagen... omdat het voor hij emotioneel ook moeilijk is. We hebben een moeilijke tijd achter de rug. En als er dit nog overkomt met je aanvoert, dan is dat vervelend. Maar aan de andere kant, er is ook een leven na dit toernooi. Dat houdt in dat ze gewoon ook uh, zo snel mogelijk een goed onderzoek moeten hebben... om te weten wat precies uh, het probleem is en er ook verholpen kan worden. Ja, Manon Vlier dus niet op het uh, pre-OKT. Het was uh, aanvankelijk de bedoeling dat ze inzetbaar zou zijn voor de finale van morgen. Maar dat kan dus niet. Vlier, belangrijkste speelster. Um, maar Jeroen Bel dat OKT moet ze toch ook kunnen winnen zonder Manon Vlier. Ja, kom ik Kom even bij een ex-volleyballer uit hoor. Ja. Maar ik kom ook bij jullie. Nee, Jeroen <laughs> is de ja. expert. Nee, dat denk hè? ik wel. Ik dat is een OKT? Een OKT? <laughs> ja, ik denk een hoop uh, als het niet weet. Een Olympisch kwalificatietoernooi. Okay. Uh, uh, ik laat het niet uh, de procedure voor het volleybal uitleggen... want die is echt te ingewikkeld met al die OKT's. Maar ze moeten gewoon per OKT uh, uh, dat Olympisch kwalificatietoernooi winnen. En dan krijgen ze hierna nog twee. Maar deze moeten ze sowieso winnen. Als je, als je deze niet wint, ook zonder Manon, ja, dan, dan heb je ook echt niks meer te zoeken eh, richting Londen. Nee. Dat is, het is heel snel gegaan met het volleybal. Hè? Als in um, steeds minder goed, bedoel ik eigenlijk. Ja, de, de, de, de, als je het op damesvolleybal hebt, denk ik dat het... Dat dat nog wel meevalt. Mm -hmm. uh, ik denk dat het nog steeds wel een stabiele basis is. Waarbij er in ieder geval voldoende basisniveau is om wel aansluiting te houden. Het herenvolleybal vind ik zorgelijker. Ja? Ja, vind ik zorgelijk. Ja. Zijn we echt ver weg. Als je nu, nu kijkt in, in 15 jaar van nummer 1 van de wereld. Uh, hoe, ver, denk, hoe ver is ver? Ik, volgens mij staan we niet meer bij de eerste 30 landen. In de wereld. Ja. Dus maar het is eigenlijk treurig. Hè? In 1996, ja. de grootste teamprestatie ooit, ja. van welk team dan ook, uh, Olympisch kampioen. De mens zegt altijd. Ja, dat moet je aanpakken om nog meer leden en dergelijke. Het tegenovergestelde is gebeurd. En daarom zeg ik ook, we hadden het net over één horen. Hij moet nu dat wereldkampioenschap aanpakken, op een of andere manier om meer leden te krijgen. Want anders verwaart het eigenlijk. Met name de jongste jeugd nu. Toen ik volleybalde op het dorp. Toen hadden wij als dorpsclub hadden wij gewoon twee, drie jeugdelftallen per jongenscategorie. Die clubs hebben nu geen jongetjes meer. Dus mm -hmm. in 1996 had je... tien. Uh, dat zijn gewoon de wet van de grote getallen. Je had uit uh, tien spelers te kiezen. En nu nog maar één. Uh, als je kijkt naar talenten. En dat waren dus zoveel meer. En dat is, dat is volgens mij de basis. Het ledenaantal onder jongetjes is zo, zo... ongelooflijk naar beneden gegaan. En daar begint ergens je, je kweekvijver mee. Ja. Nou, daar zit is... dus een groot deel van het probleem. Nou. Als we even teruggaan naar de vrouwen... Uh... Daar was ook een probleem. Avital Selinger werd uh, uit zijn functie als bondscoach gezet. En uh, Bert Goedkoop is nu de, de interimcoach. Uh, nu begrijp ik dat heel veel speelsters uh, zeggen... Uh, het was zo erg dat Avital wegging. Um, waarom is daar toen de tijd... Uh, nou, zo lang is het nog niet geleden... maar waarom zijn ze niet en masse opgestaan en hebben ze gezegd... oh, stop, dit willen wij niet? Ja, daar kan ik niet, niet goed achterkijken. Ik denk dat het hetzelfde gebeurt in spelersgroepen. Ik, uh, ik denk dat ook elke spelersgroep... heel veel spelersgroepen reageren op die manier. Van, dat hadden we niet, ge uh, uh, uh, dat hadden we niet gewild. Of, uh, we wisten nergens van. En over het algemeen is dat even een fase. En ze moeten gewoon door. Er zit natuurlijk een emotionele band tussen spelers en coaches. Dus zo'n reactie van spelers vind ik niet raar. Maar ze weten ook wel... Uh, ergens diep in hun hart... van, ja, als we er echt willen komen... dan zullen we misschien wel wat andere dingen moeten doen. Mm -hmm. Of ze hadden kunnen weigeren natuurlijk. Ja. En dan het Avital wel terug... Uh, nou ja, bijvoorbeeld dan... als je echt zo tegen ja. bent met nou, z'n dat... allen. Of voor Avital ja. uh, ja. in dit geval. Ja. Als je met z'n allen opstaat, dan, dan, dan kan daar toch niet overheen gewalsd worden, zou ik zeggen. Maar... Nou, het, het gekke ook is met het volleyball. Dat, ik zei net van Marwijk dat het gescheiden functies moeten zijn. Technisch directeur en het coachschap. Dat Maurits Hendricks is hetzelfde. En hier gebeurt het andersom. Goedkoop was technisch directeur en is nu technisch directeur coach. en coach geworden. Ja. En dat wringt zo op zo'n verschrikkelijke manier. Dat had hij nooit mogen doen als technisch directeur. Hij is al zijn geloofwaardigheid voor mij kwijt. Is dat iets waar NOC en NSF iets mee, mee kan doen? Kan nee. NOC en NSF ingrijpen? Nee. nee dat is, dat is, de bonden hebben een autonoom beleid op dit soort zaken. Um, uh, ik ben niet helemaal eens uh, met Ton. Omdat je als technisch directeur uh, moet je op een gegeven moment dit soort beslissingen nemen. En uh, dat doe je wel of dat doe je niet. Nou, hij heeft die keuze gemaakt om dat te doen. En vervolgens kijk je wat is het alternatief. Wat is het beste alternatief. En uh, daar is hij niet over één nacht ijs gegaan. Heeft hij ook niet alleen zelf besloten. Heeft hij ook wel om zich heen geïnformeerd. En als je dan kijkt naar track records. Wie heeft wat gedaan. Dan is hij zelf waarschijnlijk het beste alternatief. En wat hij gedaan heeft is. is nu gaan coachen. Maar zijn technisch directeurschap. Als totaal bij de Nivobo. Dat laat hij nu, nu, nu rusten. Dat doet hij nu niet. Dus hij pakt niet nu het uh, beachvolleybal op. Hij pakt nu niet het herenvolleybal op. Dat wordt nu tijdelijk ingevuld door een, uh, een ander. Dus ik. Ja, ik heb wel begrip voor deze keuze. Ik het kijk, als er geen alternatief is, had hij die keuze niet moeten maken. Bovendien is die keuze, Avital Selinger hebben we het over, die weg moest... Ja. is helemaal niet met feiten onderbouwd. Ja, ze presteerde niet goed. Dan kan je iedereen wel ontslaan. Dan kan Chris, ik kijk hem nu aan, bij het AD wel ontslagen worden. Want Chris, je presteert niet goed. kan gezegd worden. Ja. He, dus dat, dat, op zo'n hoog niveau kan dat nooit gebeuren, vind ik. En dan het tijdstip, ook nog op zo'n belangrijk... Momenten met uh, eventuele plaatsen. Ja, het plaatsing. lijkt wel of Avital er niks van kon. Zit ik nu in over na te denken. Nou ja. Ik, ik, ik moet de, de beslissing niet gaan, gaan verdedigen. In die zin. Wat ik, het enige wat ik wel kan verdedigen. Is dat uh, een bed goedkoop. Met dit soort keuzes. Ook niet over een nacht ijs gaat. En dat je alleen maar sec feiten wil hebben. Um, er zullen ongetwijfeld goede redenen zijn. Om dit soort beslissingen te nemen. En het tijdstip wat je zegt. Is altijd slecht. Welk tijdstip je ook kiest. Dat wordt ook altijd gezegd. Um, ik denk wel dat uh, het tijdstip, uh, als je het idee hebt als directeur... we gaan nooit de Spelen halen, dan is, was er nog maar één moment. En dat was dat moment direct na, na, de, na de EK. Ja. Nou, laten we ze alle succes wensen. Heel ja, duidelijk, dat zo ze zo. moeten alles winnen eigenlijk. Geen, geen, nu uh... winnen. Eerste wordt het nu. Uh, in Kroatië is dan nog een lastig, omdat het ook als thuisland is. Maar dat moet kunnen. Maar... En inderdaad, volgende OKT moeten ze weer winnen. En Gewoon dan winnen. Ja, ah. oké. Okay. Um, nog even terug naar het voetbal... Dat vindt Chris. Ja. <laughs> uh, Feyenoord aanvaller Fernandes komt dit jaar niet meer in actie uh, voor Feyenoord. Fernandes is door de KVB voor zes duels geschorst... vanwege het maken van een slaande beweging naar uh, Rens van Eyde speler van NEC. Feyenoord kon weinig anders dan de straf accepteren... zegt technisch directeur Martin van Geel. Nou, dat hebben wij geaccepteerd in overleg uh, met Guillon. Die was dezelfde mening uh, toegedaan dat uh, deze actie niet op een voetbalveld thuis hoort. Dus uh, je, je mag niet slaan, je mag geen slaande beweging maken. En uh, dat heeft hij wel gedaan. En, uh, en daarom hebben wij ook uh, die, uh, die forse straf, uh, want dat is het wel natuurlijk, uh, geaccepteerd. Het is een forse straf, terecht? Ja, ja zeker. Ik, bedoel, want, uh, ik hoor hier uh, zeggen dat er een slaande beweging is gemaakt... Hij heeft hem gewoon twee keer geslagen. Ja, een beetje dat was, netjes, uh, ja, ja. dat was vrij duidelijk te zien. ja, en, uh, ja dan, dan, uh, dan, dan kun je hierop wachten. Bovendien uh, had hij ook al wel een, uh, een, een lijstje liggen met wat uh, vergrijpen zoals deze. Uh, alleen wat, wat ik aan deze zaak weer een beetje gek vind, is dat hij uh, na afloop, of, of, of een paar dagen daarna, dat weet ik eigenlijk niet meer. Uh, Fernandes dat hij, dat hij racistisch beweegt. Ja, vier dagen was. later kwam hij naar ja. ja. En ja, dat. Dat vind ik dan jammer dat zo'n jongen dat niet, uh, niet meteen na de wedstrijd naar, naar buiten brengt. Als hij dat zo'n punt vindt, en, en dat mag hij van mij, mm -hmm. dat hij ook echt uh, fysiek tegenin gaat en echt gaat slaan, nou, dan, moet hij daar, dan moet hij daar na de wedstrijd een statement over maken. En dan moet, hij, dan moet hij eigenlijk na de wedstrijd al zeggen, nou wat voor straf ik ook krijg, oké, okay, maar ik heb het daar en daarom omgedaan. Nou, dan had de, misschien dat de aanklager van de KNVB er dan al mee aan de slag gegaan. Kijk, ik ben er volkomen met je eens, Chris. Hm? Maar hij weigert ook te zeggen, of van Geel, Martin van Geel uh, weigert te zeggen... welke racistische opmerkingen hij ja, gemaakt maar heeft. Maar dat moet Fernandes zeggen. Ja. Dat, dan heb je het uit de eerste hand. Ja. En, en dat bedoel ik eigenlijk. Maar Feyenoord ja, gaat daar verder ook niet mee. Dus de slag. En dat ga... snap ik eigenlijk ook nog wel. Nou ja, ja maar... Feyenoord zo'n aanklacht kunnen indienen tegen... dan in dit geval Rens van Eijden? Ja, ik weet niet hoe dat, hoe dat formeel ligt. Maar, maar Fernandes had gewoon meteen na de wedstrijd een statement af moeten geven daarover. Van luister, wat ik heb gedaan klopt niet... Maar het zat hem daar en daarin. Ja. En uh, dan moet ik aan voorbij me kijken of ze daar uh, een zaak van maken, ja of nee. Ja. Zo moet je dat volgens mij doen. Ik, ik vind het fijn dat het uh, eigenlijk een goed voorbeeld geeft. We krijgen voor dit, voor dit zes wedstrijden opgelegd. Dat doen we. We zeuren niet verder. Want met PSV en Strootman is het geheel anders verlopen. Eén wedstrijd kreeg Strootman. Ja. Uh, en één voorwaardelijk zijn in, proces, uh, zijn in beroep gegaan. Nu zijn er twee wedstrijden geworden. Ik had als PSV gezegd, ook om het goede voorbeeld aan, weet ik veel wat, tussen, niet Rutte, het bestuur van PSW. jongens, we accepteren het. Ja, dat is een beetje uh, waar we de laatste tijd in dit sportforum ook wel vaker over hebben, dat het vaak misgaat op het veld en dat het dan zo fijn zou zijn als iemand zou zeggen, oké, okay, het ja. was helemaal fout, ja, maar klaar, dat moet... of dat een club dat ja. dan doet uh, voor Ik denk een dat velen. een club dat ja. moet doen. Ja, is of, of de speler zelf. Ik dat vind de, zou... de speler zelf dat moet doen. Dat ja. zou het meest Zo af zijn. Dat van volwassen mannen, de meest. Ja, hoe moet nou, het nou verder? mee? de nou met... mag ook wel een verantwoordelijkheid nemen daarin en coaches ook. Ja. Oh ja, is gewoon fout gedrag. Klaar. Maar ja. nou, dat gebeurt te weinig. Ja, vind ik wel. De meeste clubs en die zijn er ook opportunistisch in, want dan is het ook nog afhankelijk van welke speler doet het. Als ja. een hele belangrijke jongen is, dan ga je daar weer anders mee om. Kan ik niet allemaal bewijzen hoor, dat ik nou roep, maar, maar in de praktijk pak het zo uit. Nou, dan houden we er ook maar gewoon mee, ja, door, Chris. Okay. Chris van Nijnelt, dankjewel. Jeroen Bijl ook. Ton Boot ook. We zijn er uh, over een uurtje weer langs de lijn. Graag tot dan. Fijne avond. Dank jullie wel. Willem! Onderwaterfotograaf Willem Kolvoort duikt in de vijver van vroege vogels. Nog meer water. Als jij het even zingt, hè, Menno. Mediterrane, Zo blauw. Zo Een promotieonderzoek naar de kleuren van de zee. En Bas Haring, de duurzaamheidsrevolutie: biobollen. Plus de strijd Actie, tegen de natuurwet Actie, van Henk Bleker.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 Dit is Radio 1.